Donderdag 26 januari 2017. Live vanuit de Amsterdamse stoombierbrouwerij De Bekeerde Zuster is dit. De Batavieren Podcast. Met Zlatter en Sander van Uit. Vandaag is onze gast Willem Kordaars. Welkom in de podcast. Dankjewel. Uh, nou, we zijn jou tegengekomen op de Batavierenboddel, maar nu een uitgebreid interview. Uh, Willem is uh, schrijver en uh, uh, Sander doet de rest van de intro. Schrijver, vertaler, rechtsfilosoof in spe. Uh, je bent uh, columnist op gatestone.eu, een recent opgerichte uh, uh, ja, uh, uh, site zou ik het willen noemen. Je bent columnist bij TPO en je bent boekverzamelaar. Ja, uh, <laughs> dat is allemaal <laughs> juist. Uh, ja, Daarmee is het... Uh, Doe ik heb nog niet de hele intro gedaan, maar uh, dat geeft wel ongeveer weer waar ik op dit moment uh, het meest mee bezig ben. Uh, om een paar verdieningen toe te lichten, ik ben bij TPO, daar mag ik uh, inderdaad mijn stukjes inleveren. En dat vind ik super lief. Uh, <laughs> super lief? <laughs> ja. Bij tante Bel? Bij, bij, bij tante Bel. En, en, en, <laughs> en, en, en zij keurt dat, uh, dat uh, uh, volgendwaardig uh, eigenlijk altijd uh, goed. Uh, dus dat vind ik hartstikke leuk. Uh, je, je kunt wel inderdaad ook columnisten noemen. Een uh, soort van. Ik heb je nog wel eens uh, een rent van Bertje Bruce uh, meegemaakt? Uh. Uh, dat je nee. zeg maar zo in een aparte kamer een beetje liep te schreeuwen vlak van dat jij een stuk tekst had ingeleverd. N nee, ik, ik zit meestal gewoon thuis als ik dat inlever. Oh, okay. uh, Kijk, dat, ja. dat gaat gewoon geheel modelleren per e-mail. Dus ja. Dat, uh... ja, Ik had laatst had ik een, uh, een rant van geloof ik 40 minuten, waarbij die op de bank lag bij Esther van Venema uh, uh, voorbij zien komen. Dus ik vroeg me even af hoe dat ging op de redactieburelen van TPO. Uh. Het zag wel heel stijlvol uit. Dat vind ik dan wel. <laughs> uh, ook, ook dat weet ik eerst niet. Ik, ik ben daar uh, nog nooit geweest. Het is <laughs> uh, een loutere virtuele relatie die ik onderhoud. Oké, wat goed. Maar verder, uh, ja, rechtsfilosofie speek, Ik ben, uh, ben ook druk bezig met het uh, afronden van uh, een master rechtsfilosofie in rechtsfilosofie uh, in Leiden. Ja. Bij uh, Paul Nee, niet, niet bij Paul Klietteur. Uh, Hij staat natuurlijk wel onderdeel van, uh, van de kleine subfaculteit. Um, maar uh, ik schrijf bij een andere professor. En uh, ja, dat begint nu uh, te lopen. Dus, uh, dat moet toch in ieder geval dit academisch jaar moet dat wel, uh, moet dat wel afgerond zijn. Uh, daarnaast ben ik uh, eigenlijk als een soort interesse in, uh, in economische wetenschap ben ik jaren geleden begonnen met het verzamelen van, uh, uh, van theoretisch werk door, door Nederlandse liberale economen. Dan met name uit de 19e eeuw. Uh, om de hele simpele reden dat uh, ik op een gegeven moment uh, wat in economische waardetheorie uh, verzeild raakte. En toen dacht, hé, hey, hoezo hebben Nederlanders hier toch nooit iets over geschreven. Terwijl die uh, eigenlijk toch ook wel een aantal grote economen hebben voortgebracht. Uh, toch op zijn minst uh, mag ik vooronderstellen nog stellen bij iedereen bekend, Jan Tinbergen. Ja. Uh, maar ook wat meer economen voor economen, uh, Hennepman uit Groningen. Uh, en natuurlijk voor, zeker voordat uh, uh, Tinbergen groot werd, uh, Nicolaas Pierson die eigenlijk vanaf de jaren 1860 tot pak een beetje uh, ver na zijn overlijden in over 1908, zegt tot in de jaren 20 het economische denken in Nederland gedomineerd heeft. Uh, ik ben eigenlijk, ik zit dus niet zozeer aan de kant van, uh, van Tinbergen. Uh, maar meer aan de kant van, uh, van Pierson en in, in zijn kielzorg. Of eigenlijk tegelijk met hem ook economen als, uh, als Mees. Daar heb je er overigens heel veel van. Het is een soort econoomfamilie geweest uh, in de 19e eeuw. Uh, Lui als uh, Donis de Brouille, zegt waarschijnlijk de meeste mensen hebben niets maar die hebben allerlei leuke bijdragen geleverd, hebben Beaujol heeft bijvoorbeeld uh, mede aan de voet gestaan van ik uh, uh, uh, CBS of dat was Verijn Stuart. dat zijn allemaal economen, die hebben gewoon echt bijgedragen aan het economisch aanschap van Nederland en uh, die, ben ik gaan, uh, die ben ik gaan verzamelen omdat ik daar eigenlijk dus niks van tegenkwam en dat is langzaam uh, nu uitgebreid tot algemene economische theorie aangevuld met filosofie uh, ...politieke theorie en allerlei andere zaken. Ben je, uh, wat heeft je interesse ge uh, gewekt daarvoor? <coughs> dat is een vrij specifiek onderwerp natuurlijk, Nederlandse economen in de 19e eeuw. Uh, uh, klopt, nou, omdat op een gegeven moment, toen ik, uh, toen ik meer in, de, in het hele economische verzelde raakte... ...toen kwam ik uh, achter, Het uh, nou, klinkt als een soort, soort Columbus-ontdekking bijna... ...maar uh, ik ontdekte uh, mensen als, als Mises, Hayek, uh, Menger... Uh, Beun die hele trits van, uh, van economen en, en denken dat dat erbij hoort. En dan met name eigenlijk uh, gewoon sowieso die hele Weense academische cultuur. En uh, toen dacht ik op een gegeven moment, ja dat is toch apart. Dat ja, als, als zij dit bedenken, en, uh, is daar in Nederland dan nooit uh, enig respons op geweest? Of is, is daar invloed geweest van in Nederland? Uh, bestond dat überhaupt? Zoiets in Nederland. Ja. Um, en dus zodoende ben ik gaan kijken, gaan zoeken op internet bij antiquarische boekhandels. Uh, ben ik gewoon uh, waardetheorie gaan intikken, uh, economische theorie, uh, subjectieve waardetheorie. En gewoon gaan kijken: hey, uh, kom ik mensen tegen die zoiets uh, schrijven? Uh, en op die manier langzaam inderdaad in die enorm specifieke uh, marginale, tenminste nu marginale club uh, van economen te terecht gekomen. Ja, want, uh, ja, heel veel juristen zijn best wel alfa, die interesseren zich niet zo voor economie. Uh, terwijl ik begrijp dat jij het juist ziet als, zeker in combinatie met politieke filosofie, dat, dat ja, ja, daar ben ik het ook wel mee eens, dat je economie daar niet los van kan uh, zien. Uh, nee, ik denk dat, denk dat iedereen dat zo op zichzelf al ziet. Uh, ik denk alleen dat, uh, dat er wel een zeker manco bestaat voor, voor vandaag de dag waarin mensen uh, economie echt zien, althans waarin het gepresenteerd wordt als... De cijfers, uh, het CPB dat zaken uitreken, of het CBS, of uh, de beurscijfers. Het economisme. Uh, ja. uh, het, het economisme van, van Klaver is daar inderdaad een exponent van die inderdaad terecht wel ook wel in die zin aanmerkt van nou, uh, er, er gaat hier wel iets mis. Uh, ten aanzien van wat voor waarde er gegeven wordt aan datgene wat wordt ingebracht door mensen, uh, wordt die waarde teruggezien. Nou, of dat dan vervolgens de oplossingen die hij biedt, ja, of, dat, of dat dat goede oplossingen zijn vanuit hoe ik daarnaar kijk. Dat is natuurlijk een tweede. Maar op zichzelf die constatering dat er wat misgaat, ja, dat mag duidelijk zijn voor, voor iedereen. En, en hoe, hoe zou jij hetgeen dat misgaat de definiëren? Hoe nou, vind jij dat misgaan? Uh, niet per se wat ik vind, maar je, je kunt gewoon in de cijfers terugzien, nominale lonen die niet per se stijgen al, al decennia. Ja. Uh, die, uh, die niet met inflatie pas houden. Inflatiecijfers die uh, al dan niet uh, uh, bewust uh, worden aangepast. Om, om ze binnen bepaalde bandbreedtes te houden. Uh, dat niet, ik weet niet precies hoe dat zit in, in Nederland. Um, interessante site daarvoor is, uh, zijn de jongens en meisjes van shadowstats.com. Die uh, op basis van uh, bijvoorbeeld meteorologie die in de jaren 80 werd gebruikt. Kijken naar de cijfers die nu gepresenteerd worden. En die en zien dan dat door aanpassingen van rekenmethodes. Uh, dat inderdaad nu in de Verenigde Staten werkloosheid, et cetera, inderdaad laag is. Maar gebruiken ze de oude rekenmethodes, dan komen daar ineens vele, hogere, vele mate hogere cijfers uit. voor werkloosheid of voor schuld of voor inflatie, et cetera, et cetera. Uh, en al die zaken, mensen merken dat als ze op een gegeven moment nog maar. Het is natuurlijk een luxe probleem, maar als je van drie naar twee, naar één keer, naar nul keer op vakantie kunt gaan per jaar, terwijl je nog steeds gewoon hard werkt. Uh, als je niet als jong gezin uh, een huis kunt kopen, uh, et cetera, et cetera, dan, dan zijn dat gewoon zaken die je merkt, terwijl je allebei inmiddels 40, 50 uur per week werkt. Ja, en dan hebben we het niet over een huis van een miljoen euro, dan hebben we hebben het gewoon over een normaal. Een huis waar je gewoon normaal met twee kinderen zou kunnen wonen. Dus dat je in ieder geval. Uh, dat op zijn minst de mogelijkheid bestaat. dat allebei de kinderen nog uh, een aparte slaapkamer krijgen. als ze ja. ouder worden. Maar goed, dan ga je er vanuit dat die methode uit de jaren tachtig een beter is? Uh, nou, je maakt nee, maar uh, Die die vergelijkbaar Die is op zichzelf hoeft die niet beter te zijn. Alleen wat je kunt zien. Is dat, uh, is dat er gewoon zaken verdwijnen. Dat komen we van jaren terug uh, uh, iets leuks, binnen? volgens mij is dat nog steeds zo. Uh, waarin werd gezegd uh, in, een, in een Nederlands radiobericht, ja, ja de inflatie is uh, niet gestegen dit jaar. En toen werd vervolgens ook nog kort bijverteld wat dan onder andere in het mandje van uh, producten zit die meegenomen werden. Maar daar was dan de zorgverzekering uitgelaten, bijvoorbeeld. Ja. Uh, terwijl iedereen in zijn portemonnee heeft gevoeld in de afgelopen uh, bijna elf jaar dat die zorgverzekering behalve dan de, de afgesproken prijsstop van, van 2006 naar 2007 dat gewoon elk jaar die, die kosten hoger gegaan zijn ja. nou, die, uh, die, of dat dat nu prijsinflatie is of monetaire inflatie maakt niet zoveel uit uh, die prijzen zijn gewoon gestegen uh, maar wordt dus niet meegenomen in de berekening van Nederlandse inflatiezijl ja. Uh, dus daaraan kun je wel, uh, voorzichtig kun je daarvan een beetje afleiden, dat die rekenmethodes dat daar om wat voor reden dan ook een zekere uh, voorkeur in zit om die, uh, om die positiever, of om die, ja, om die positief te maken. Uh, niet, niet per se als opzet, uh, als een soort communistisch idee van, hè, uh, we rijden niet, maar we doen de gordijntjes dicht en dan de roepwielert dat we rijden. Uh, maar gewoon als, uh, als idee van nou jongens, uh, we moeten eens een keer uh, zorgen dat het wel beter gaat in Nederland. Hoe kunnen we dat bereiken? Hmm. Maar goed, het is dan toch wel raar dat je iets als de zorgverzekering daar niet in meeneemt, omdat dat dan kosten voor een huishouden. toch? Uh, ja. ja. dat denk ik daar met je eens. En uh, als dat dus op dit moment nog steeds zo is, dan is dan is dat raar. Uh, en nogmaals. Ik weet dus niet of dat het nu niet het geval is, dat was in ieder geval uh, bericht uh, al, al weer x jaar geleden. Mm -hmm. uh, maar dus met, met dat soort zaken, op basis daarvan kun je in ieder geval wel zeggen dat niet alles uh, dus meegenomen wordt in de rekening van inflatiecijfers. Waarmee dus, gedeeld of niet, een vertekend beeld ontstaat bij mensen tussen wat zij gerapporteerd krijgen. En, uh, inflatie valt uh, ook nu weer mee, want het is maar uh, x procent of zo. Uh, ten opzichte van wat zij gewoon al jaren in portemonnee voelen. Uh, en en die, uh, die discrepantie is deels natuurlijk waar, waar Klaver het over heeft. En die discrepantie die bestaat gewoon, natuurlijk. Ja. Nou ja, wat waar ik, waar ik zelf even aan zit te denken is: uh, we hebben nu natuurlijk nu al twee jaar ongeveer het beleid van de ECB, hè, waarbij er uh, geld bijgedrukt wordt om te zorgen voor inflatie, omdat we anders deflatie zouden kunnen krijgen. En dat is gebaseerd op het feit dat we hele lage inflatiecijfers hadden. Dus of zelfs nog deflatie op sommige vlakken. Maar inderdaad er zijn ook heel veel economen die zeggen, ja dat komt gewoon, omdat bijvoorbeeld de olieprijs omlaag is gegaan. Dat gewoon een groot percentage van onze uitgaven is. En omdat bijvoorbeeld computers steeds goedkoper zijn geworden. Uh, maar dat zijn niet de alledaagse uitgaven waar je aan denkt dat je in een supermarkt op staat. Natuurlijk. Ja. Dus het is ook een subjectief iets, denk ik, of, het, of je inflatie merkt of niet. Uh, ja, terwijl het natuurlijk niet subjectief is dat je 5 euro betaalt voor, uh, voor 5 biologische trostomaten. No. Ja, dus, uh... nee, dat is, precies, precies. Dat is, is gewoon. Yeah. Uh, objectief belachelijk. Ja. Ja. Tussen aanhalingstekens natuurlijk, want die tomaten moeten natuurlijk ook heel veel zond krijgen en, en niet bespoten worden, en alsnog uh, gewoon wel netjes hier in het schat belanden. Uh, daar komen we ook meer kosten bij kijken, fair enough, maar dan nog. Ja, uh, ja we komen eigenlijk een beetje ook op het uh, CPB, waar je ook een artikel over hebt geschreven, uh, waarin je klaar over de afschaffing daarvan. Nou ja, we zitten nu een beetje in de tijd richting de verkiezingen, dat alle partijen die laten de plannen doorrekenen. Sommige partijen bewust niet. Uh, vertel eens wat je vindt over het CPB, van het CPB. Uh, ik, nou, ik heb eigenlijk niet zozeer een mening over het CPB. Ik denk dat, uh, dat de mensen die daar werken, dat het gewoon uiterste economen zijn. Uh, alleen dat op zichzelf uh, is voor mij niet voldoende om te zeggen, we moeten dus één economisch rekenbureau hebben dat zegt dit is het. Uh, want het probleem wat, daar dan, uh, wat ik heb aangekaart, is, is dat eigenlijk ook zo'n rekenmethode waar, waarvan dan gezegd wordt, ja maar dat is gewoon, uh, dat is gewoon harde cijfers, waar hebben we het over? Ja, dat lijkt wel zo aan oppervlakte en Natuurlijk met de plussen en de minnen en, uh, en uiteindelijk als er een staardeling aan te pas komt. Dat is allemaal objectief, dat is helemaal waar. Maar de manier waarop die cijfers tot stand komen en, en, en de wijze waarop zo'n uh, model of zo'n rekenmethode, ze hebben sinds 2010 de SAFIR-2 rekenmethode geloof ik, um, ja, die methode die komt uiteindelijk tot stand op basis van, uh, van mensen. en Die mensen die hebben gewoon economisch gezien, hebben die bepaalde voorkeuren in, in wat zij graag willen of niet. Ja. En zelfs al zou je dat buiten beschouwing laten, dan nog is het niet heel moeilijk om te bedenken, ook, zoals ik ook in dat stuk uh, schreef. Als je hier nu uh, een communistisch begrip neerzet van waarde, of je zet hier een, een normaal economisch begrip neer van waarde, ja, dan kun je 1 plus 1 doen uh, en dan kun je dat keer half doen voor bepaalde factoren, cetera. Maar daar gaat dan altijd iets anders uitkomen. Ja. Waarom? Omdat de grondslag op basis waarvan je die cijfers uiteindelijk laat rollen, uh, die is heel anders. Dus je zegt van het proces is wel goed en objectief. Ja, maar het gaat met name om de input die de partijen leveren. Uh, waar dus per definitie, want ja, er zijn die partijen voor de ideologische uh, grots. Nou, het groot model denk ik. Uh, uh, ja. Ja, en dan, kijk, uh, of die, heb je het ook over het proces van, ja, de uh, van de input uh, dan, en output, zeg maar. Dat geldt eigenlijk allebei, maar het gaat met name natuurlijk ook om het model. Uh, dat SAFIR-model, daar zitten uh, zit een aantal aannames in die, uh, die wat richting uh, neoclassieke economie gaan, waar uh, dat stoelt ook een beetje op, op hetgeen wat Milton Friedman uh, gebruikt, uh, waarin de homo rationalis of de homo economicus een grote rol speelt, en dus dat de mens altijd rationele beslissingen neemt, wat ook een, een utopie op zichzelf is. Ja, ja. Uh, nou. Sinds, sinds die tijd, dat is niet helemaal uh, zo waar, maar sinds die tijd heeft, uh, heeft uh, klaar voor onder andere uh, veel kritiek op uh, plannen van de CPB. Waarom? En overigens van, vanuit hem ook volledig terecht. Waarom? Omdat er nu een zekere uh, uh, neiging in zit die zou kunnen zeggen dat dat een vrije marktneiging is of, of een liberale neiging. Die zit ingeweven in ...die objectieve cijfers die uit het model van, uh, van SAFIR rollen dat CPB gebruikt. Ja. Nou, uh, daar is op zichzelf niks mis mee, maar wat je daarmee meteen ziet is dat voor Klaver is dat CPB dus al, is al politiek is. Ja. Uh, omdat hij zegt, ja maar kijk, in je methodologie, daar, daar zit gewoon allerlei vrije marktonzin in. Hey, dat moet, het moet mijn methode zijn en dan is het goed. Maar dat is dezelfde kritiek die gemeen Brinkman uh, wel eens uitte als er iets terugkwam uh, wat, uh, wat niet in zijn straatje was. En zeiden ja, het is gewoon het, het communistisch planbureau wat het, weer, wat het weer berekend heeft. Maar, interessant, dat is dus voor 2010 die kritiek. Toen ze inderdaad ook nog een andere methodiek gebruikte die, uh, hoever, uh, durf ik niet te zeggen, maar die in ieder geval uh, wat anders keek, wat, wat, wat je zou kunnen zeggen wat minder vrije marktachtig keek, uh, naar de wijze waarop al cijfers te berekenen dan dat nu het geval is. Toen hoorde hij yes Klaver, uh, niet dat hij toen al in de politiek zat, maar toen hoorde hij uh, die kant van de politieke spectrum veel minder. Mijn voorstel zou dan dus ook zijn, deels zoals dat in Duitsland het geval is, laat gewoon uh, onderzo economische onderzoeksbureaus, laat die gewoon onderzoek doen als partijen daarom vragen. Dus als een partij zegt: hé, hey, wij hebben hier een programma. En wij zijn, wij zijn uiterst links of wij zijn uiterst rechts en wij komen bij een uiterst links of bij een uiterst rechts uh, economisch onderzoeksbureau uit. Ja. Uh, en vervolgens gaan die mensen, die gaan dan natuurlijk in dezelfde ideologie en in, datzelfde denk, in, die, in diezelfde denktrand, gaan ze dat programma uitrekenen. Uiteraard, dat zal bijna niet anders kunnen, wordt dat een fantastisch programma. Perfect. Uh, iedereen uh, 700 miljoen euro op de rekening na de verkiezingen. Uh, niemand werkloos, uh, alle criminaliteit opgelost en uh, alle staatsschuld weg en iedereen rijk. Beetje à la Cote -en geen gezeik, iedereen rijk. Ja. Nou, oké, okay. uh, dat gebeurt. Zij gaan daar, die partijen gaan daar die verkiezing mee in. Uh, winnen uh, worden alleen heerser in Nederland, want ja, met zo'n programma kun je natuurlijk niet verliezen, dat snapt iedereen. En wat gebeurt er natuurlijk in de realiteit, ja, oh wacht even. Nee, dit, dit kan helemaal niet. Nou, wat je daarmee dus krijgt, als je zegt wij laten onze, uh, onze programma's doorrekenen gewoon door onderzoeksbureaus waarvan wij vinden dat die goed zijn. Wat je dan krijgt is dat ten eerste die onderzoeksbureaus zelf, die zullen uh, commercieel verantwoordelijk gehouden worden voor de slechte resultaten als zij een berekening maken. Uh, ten tweede, politieke partijen zullen worden afgerekend op uh, op belachelijke scenario's die ze laten uitrekenen ja. waarmee ze allerlei beloftes gaan doen nou, die informatie die kunnen kiezers gebruiken om te zien waar in de realiteit partijen staan om ook echt mensen van dienst te zijn ja. Waarmee je dus die hele politieke angel van zo'n CPB, van ja, maar deze rekenmethode is te links, nee, deze methode, ja. de rekenmethode is te rechts, die haal je gewoon compleet eruit. Nou ja, en wat natuurlijk het probleem is, kijk, uh, die CPB-berekeningen worden als iets heel belangrijks gezien. Uh, uh, zoals de A4 van Wilders heeft uh, een CPB, zogenaamde CPB-berekening erop staan. Terwijl inderdaad, uh, de CPB heeft dus eigenlijk ook heel veel macht. Hè? Dus ja, ze kunnen met een bepaald model, kunnen zij bepaalde partijen misschien wel dat voortrekken of Ze uh, ja, zijn niet alleen ideologisch, maar ze hebben ook nog een bepaalde invloed. Ja, ja dat, uh, dat is een heel interessant stuk wat, wat ik in, in mijn artikel aanhaal van, een, uh, van iemand die mee in Den Bosch voor GroenLinks of, of, of in de gemeenteraad zit of in ieder geval daar in, in de partij actief is. En uh, hij, hij noemt dat inderdaad en dat is natuurlijk ook zo. Um, want op het moment, uh, dan ga ik naar dat simplistische voorbeeld, op het moment dat je als uh, totale liberaal bij een totaal communistisch rekenbureau aankomt en je, en je vraagt, kun je voor mij iets doorrekenen, uh, Ja, dan, dan, uh, dan gaat dat natuurlijk nooit goed zijn, dat kan niet. Uh, hetzelfde geldt als je als totale communist bij een totaal liberaal uh, rekenbureau aankomt, dat, ga, dat gaat nooit werken. Die, die bureaus gaan zeggen, nou uh, meneer de liberaalste communist, dit... Uh, het is echt een heel goed plan, maar werkt niet. Ja. Nou, in diezelfde gradatie zit natuurlijk, uh, zit dat ook verweven in, in de modellen die gebruikt worden door, door CPB. Ja. Uh, wat er nog steeds dus niks afdoet aan de kwaliteit van die berekening zelf, die klopt nog steeds. Ja. Maar door de onderliggende aannames uh, zal er ongewild uh, ...toch een zekere uh, verschuiving zijn. En, en, en die man die, uh, die ik in dat artikel aanhaal, ...die noemt dus ook zaken uh, ten aanzien van... Uh, ...ik geloof dat het pensioenplannen waren... ...die, uh, die getorpedeerd werden door berekening van het CPB. Even los van of dat die pensioenplannen op zichzelf... überhaupt goed of slecht waren. Ja. Uh, maar je ziet wel dat inderdaad het CPB een dergelijke invloed heeft. Die invloed die kan dus goed zijn... Ik weet, ...stel dat dit een heel slecht plan was, gewoon überhaupt... Ja. Uh, nee, dus die invloed kan op zichzelf goed zijn, maar inderdaad, die kan ook op zichzelf uh, uh, fout zijn. Ja, dat klopt. Nou ja, maar inderdaad, uh, personen binnen het CPB met een bepaalde politieke voorkeur zouden dus eigenlijk al invloed kunnen uitoefenen. Laat staan oh. dat het CPB, want het CPB is volgens mij onderdeel van de overheid, door de overheid aangestuurd zou gaan worden om bepaalde berekeningen wel of niet te uh, nou, doen. Dat, dat ben ik niet helemaal met je eens. Allereerst, kijk, mensen die bij CPB werken. Dat zijn gewoon goede economen die uh, graag uh, zaken willen doorrekenen die eventueel grote impact gaan krijgen op Nederland. Uh, op zichzelf zijn niet al die economen die daar werken actief in het opbouwen en in het maken van die modellen. Dus uh, Wat volgens mij het gros van, van de mensen bij het CPB doet, het is een beetje cliché wild natuurlijk, is gewoon. Het doorrekenen van al die zaken die je op die website kunt opzoeken en vinden. En ze dus zijn gewoon louter bezig met data verzamelen, uh, met uitrekenen. Uh, uh, wat zijn de cijfers hier die we zien, waarom zien we dat eventueel, waarom zien we dat, et cetera, et cetera. Die zijn niet zozeer bezig met, uh, is datgene wat ik aan het doen ben, is dat ook wat politiek in mijn straatje ligt. Alleen, uh, het is natuurlijk wel zo, dat ben ik met je eens. Uh, dat daar een bepaalde, uh, dat als er een bepaalde politieke voorkeur is, dat die uiteindelijk ergens uh, gedeeltelijk of misschien ook geheel terug zal komen. Maar tegelijkertijd werken bij het CPB toch ook gewoon dermate veel economen. Ja, dat wordt ook een, een redelijke mix. Maar wat als een partij nu pleit voor het afschaffen van de CPB? En de CPB zou daar berekeningen ja. voor gaan maken, wat ja. gebeurt er dan? He, ik bedoel, er zit altijd een belang ergens hoe, hoe klein nee. dat misschien nu is uh, als jij één partij als, als de partij aanwijst in plaats van dat je zegt nee ja. er zijn meerdere partijen waar gewoon een soort gezonde concurrentie op zit dat is misschien eens zelf al gevaarlijk. Uh, nee ben, ben ik met je eens een uh, beetje een beetje, advoca <laughs> beetje advocaat van de duivel spelend kijk de, uh, als jij het cvb vraagt uh, strikt genomen en, ja, waarom schaf je het CPB dan af? Dat, zal dan, dat gebeurt dan of onder, uh, onder het mom van je bent de politiek. Dat is, dat is, ja, dat is de één mogelijkheid. die zie ik zelf uh, gelukkig niet zo snel gebeuren. Tweede mogelijkheid is, is dat er gezegd wordt. is eigenlijk uh, de argumentatie die ik gebruik. Van nou oké, okay, uh, dit kunnen we inderdaad veel beter gewoon door twintig bureaus laten doen. Want dan wordt pas echt duidelijk wat de effecten zijn van ideologie en van denken op... Uh, op economische realiteit. Uh, en de derde is, uh, is, is dat de staat zou zeggen van, nou ja, weet je wat, stoppen met CVB, daar uh, hebben we geen zin meer in. Ja. Nou dat is een bezuinigingsactie. Ja, en, en, uh, en dan wordt het een soort bezuinigingsactie. dus nou, In dat laatste geval uh, heeft de politiek daar ja, op zich niet heel veel over te zeggen en je kunt er wel een punt van maken. Maar gaat het CPB dan uh, het eigen afschaffen doorrekenen? Ja, dat kunnen ze doen. Maar uh, zo direct, ja, dat wordt, die berekening wordt toch een was van neus. Uh, in de zin, en die berekening om zichzelf zonder steeds goed zijn, maar ja, dat, dat is natuurlijk vragen uh, de, uh, de slager of slager slagers eigen vleeskeurt. Ja, dat gaat natuurlijk niemand geloven. Ook al zou het wel of niet waar ja. zijn. Ja. Maar goed, uh, stel je voor, hè, Wilders die heeft ook laten doorrekenen wat het uh, bijvoorbeeld ze opleveren om uit de euro te stappen. Uh, zou zo'n groot onderwerp, voor jouw gevoel, objectief berekend kunnen worden door het CPB, wat toch een de zou is? Wilders heeft het laten berekenen bij een bureau in... Uh, ja, hij heeft het niet bij het CPB, hij heeft, uh, ja, hij, heeft, uh, hij heeft een bureau in, uh, in Engeland in de hand genomen. Nou, misschien ook juist wel omdat hij al voorzag dat het CPB een bepaald belang zou kunnen ja. dienen, wat bij hem dus gewoon ja. niet... Ja, ja, de cijfers er gewoon. Waarom te gaat hij daarvoor naar Engeland? Of puur omdat hij net zo lang zoekt uh, om een bureau wat... wat daar een heel positief verhaal van maakt. Tuurlijk, ja, uh, de, de, dat is inderdaad een, een veel argument. Ja, maar je hebt gewoon een bureau gezocht wat dan een uh, goede sier maakt. want de hek, uh, Leuk. Ja, Dat mag zo zijn, maar dan nog. Uh, dat bureau kan in één keer goede sier maken. Maar als jouw ja, als databureau uh, totaal onbetrouwbaar blijkt te zijn, dan ben je gewoon Democrat, punt. je traditie kwijt. Uh, uh, dat alleen al, uh, of, of dat alleen wil niet zeggen dat dat bureau een soort totaal fantastisch objectieve analyse gemaakt heeft, maar dat geeft wel aan dat er een enorme uh, uh, factor aanwezig is bij dat bureau om een zo realistisch mogelijke aanname te maken ten aanzien van de vraag die voorgelegd wordt. Ja. Ja. Um, en oh, of dat beeld is uitgeweken naar Engeland omdat het niet wilde of omdat hij, uh, of omdat hij een, een bepaalde uh, houding verwachten, ik, daar heb ik echt werkelijk geen enkel idee van. Ja. Ja, uh, wat, ik, wat ik nog wel herinner was toen, dat toen heel erg de sfeer was van haha wil dus die kiest even lekker een bureau wat precies zegt wat ja. hij wil horen. Ja. Terwijl inderdaad eh, als we dan een beetje jouw verhaal horen, dan zou je ook kunnen zeggen nee, hij, hij wist misschien van tevoren of hij was bang voor het feit dat, dat er toch een soort van manipulatie op zou kunnen treden. Ja. Uh, uh, en ja, dat zou. Dat, dat, dat weet ik niet, dus ja. uh, daar, daar ga ik in zoveel niks over zeggen tuurlijk, uh, want uh, weet ik niet, ja. heb uh, geen idee van. Nee, maar uh, wat dat betreft zouden we denk ik inderdaad nou wel moeten con concluderen van een beetje gezonde concurrentie is nooit slecht. Uh, absoluut. Kijk, uh, zo gebeurt dat uh, in Duitsland ook altijd. Het is een beetje flauw want dat kun je niet zo doortrekken. Maar in Duitsland uh, loopt de economie ook nog steeds. Ja. ja, het gaat wel redelijk goed inmiddels vooral in Duitsland. Hè? Ja, maar steeds beter. Allerlei goedkope, goede arbeidskrachten die, uh, die landen. landen. Architecten en uh, achter. Ja. Nou ja, ja. Uh, ook die categorie inderdaad. Zeker. Dat gaat helemaal goed. Nee, maar... Um, kijk, uh, het, het, het, hoeft dus, het hoeft dus niet per se. En, en, en om dus met name ten aanzien van... Uh, ...van zo'n monopoliepositie ...van zo'n monopolie zo eigenlijk best wel belangrijk instituut. Ja, uh, het, is, het is niet per se iets, iets wat, uh, wat louter en alleen uh, vanuit een overheid mogelijk is. En dat zeg ik niet eens van, vanuit een liberale achtergrond. Maar ja, de, iedereen, heel flauw, maar iedereen uh, kan optellen. En ik, ik denk zelfs, en dat is niet een appel aan de dames en heren economen die daar werken... ...maar ik denk zelfs dat zij buiten de overheidsdienst nog veel meer kunnen verdienen... Uh, het zijn nou gewoon goede mensen die daar werken, punt. Ja, en de enige concurrentie daartussen is ook prima. Ja, absoluut. Ja. Ja, misschien dat we uh, ja, een ander onderwerp kunnen uh, gaan. Je hebt een, uh, het blijft een beetje binnen het economische. Uh, je hebt een boek voorbij. Kan je daar meer uh, over vertellen? Uh, ja, ik uh, belde twee jaar geleden. Ik zal eerst kort vertellen ja, waar natuurlijk. het over gaat. Uh, het boek heet De Armoede van Economische Gelijkheid. Uh, het is een, uh, het is een uh, van de Amerikaanse econoom uh, George Reisman uh, En twee jaar geleden uh, belde ik uh, een vriend van mij op en uh, zei: Weet je wat ik aan het doen ben? Of, of zal ik eens iets leuks vertellen? Ik ben begonnen met deze monografie te vertalen, want uh, ik wil eens gewoon eens weten wat het is om een boek uit te geven. Toen zei hij: Nou, uh, dat meen je. Ik zei, ja, dat meen ik. Dat ben ik ook aan het doen. Het was de deal natuurlijk snel op toen zijn we dat met z'n tweeën gaan doen. En wat het eigenlijk is, uh, is een, uh, een methodologisch theoretische weerlegging van, uh, van het raamwerk dat, dat Piketty gebruikt om, om tot zijn conclusies te komen in uh, Capital in the 21st Century. Uh, waarmee dus, uh, dat, dat klein, het is een heel klein werkje eigenlijk, het is dus van honderd pagina's. Maar dat gaat eigenlijk daarmee totaal voorbij aan alle discussies die, die toen ter tijd en nu deels ook nog uh, woeden over ja, maar het is, een, uh, het is een, gewoon een communist, dus is het slecht. Of dat uh, mensen die het fantastisch vonden, dus ze zeiden ja, maar uh, dit is eindelijk Marx, de, de, de quote van een mevrouw op Radio 1, het ah, is eindelijk Marx, maar dan met cijfers en data eindelijk bewezen. Uh, ja, dat is leuk, maar daar gaat het helemaal niet om heb begrepen in die tijd, is dat het een beetje met de is afgelopen, omdat het met name gaat over Amerika, waar dus de sociale, of de sociale ongelijkheid veel groter is, en dat hij vervolgens nog GroenLinks of zo naar Nederland werd gehaald En dan pikt hij zoiets, zoiets van nou ja, in Nederland is het eigenlijk wel prima en hoef je niet verder te nivelleren en daarna hoorde je er ineens helemaal niets meer over. Want, uh, die hadden een beetje het idee van nou we laten die hierin vliegen en die gaat vervolgens doorkeuren wat nog verder moeten nivelleren in Nederland. dat Jezus onthaalt in de tweede kamer. Ja, werd hij onthaald, maar daarna was het een keer afgelopen omdat die man gewoon zei van ja in Nederland is er helemaal niet zo veel gelijkheid en lost het helemaal niks op om nog verder te nivelleren of zo. Nee, nou... Ik me ook nog herinneren Dat is nog weer zo. Klopt en het leuke is is dat de meeste commentaren die geleverd zijn. Die gingen dus ook helemaal niet, niet zo inhoudelijk op, op, op hem in. In, in, op wat hij nou daadwerkelijk schreef. En hij hij schrijft zijn, zijn boek gewoon, uh, hij zegt ik constateer vanaf, uh, dus binnen zijn raamwerk ik constateer vanaf uh, die in die periode, ik geloof vanaf de jaren zeventig, gewoon een toenemende ongelijkheid. Nou, die is gewoon te constateren, punt, ja. die bestaat gewoon. Ja. Uh, en uh, daar zie ik, binnen het ruimwerk dat ik gebruik, deze en deze oorzaken van. En waarom vind ik nu dat, uh, dat die toename zo belangrijk is om daar iets aan te doen? Omdat uh, ik ook zie in de geschiedenis dat op het moment dat uh, heel veel mensen niets hebben en enkelen uh, heel veel lijken te hebben, dat dat gewoon voor enorme groot sociale onrust zorgt. Wat, als ik dat vertaal naar nu, betekent dat... ...deze situatie kan leiden tot het einde uh, van uh, de rechtsstaat die we hebben... ...of dat het kan leiden tot heel veel sociale onrust waarmee, uh, waarmee het Westen, of waarop het Westen helemaal niet zit te wachten... ...en waarom mensen wereldwijd niet zitten te wachten als dat in hun landen gebeurt. Dus, dus de grondslag waarop, waarop hij uh, dat boek schrijft is gewoon buitengewoon goed... ...en dat heeft dus helemaal niets te maken met commentaar als uh, het is een communist of uh, eindelijk Marx is bewezen. Ja, want het is eigenlijk veel meer heeft hij vrij droog cijfers in kaart gebracht en, en trekt redelijk objectieve conclusies. Ja, dan loopt hij ook wel geloof te pleiten voor een soort wereldwijde belasting of zo. Maar uh, dat mensen er veel verder, wat je net zegt, over denken dan dat hij daadwerkelijk in dat boek geschreven heeft. Uh, nou ja, dat uh, uh, is inderdaad één. Maar twee is dat er mensen ook nog is, uh, zowel voor als tegen, dus alleen maar in het eigen straatje zijn gaan denken. en uh, Weinig mensen, uh, overigens in alle openheid, mezelf zelf in kluis, uh, dat boek nooit uh, volledig uh, gelezen hebben. Uh, van de mooie, uh, mooie analyse van de e-books e ook via Amazon. Dat uh, maar 11% het hele boek uitleest en dat uh, gewoon de helft al gestopt is naar de, nou, 100 pagina's of 200 pagina's of zo. Ik moet zeggen dat ik me er dus zelf ook nooit toe heb kunnen zetten hoor. En, uh, terwijl eigenlijk de, de analyse, het boek bestaat natuurlijk gewoon uit vier delen, analyse, of, uh, probleem, analyse, uh, voorgestelde oplossing en uh, gevolgen. Ja. Want, want misschien even om dat, daar nog even wat diep op in te gaan. Ja. Ik, ik heb het boek ook niet gelezen, maar ik heb begrepen dat zijn belangrijkste boodschap is eigenlijk dat... Uh, uh, het rendement op kapitaal, hè, dus wat bij de rijke mensen zit, ja. dat het groter is dan de groei van de economie en dat daardoor dus automatisch rijken steeds rijker worden. Leg ik dat zo goed uit? Ja, dat klopt. Dat is goed uitgelegd. Uh, dat is ook een van, van, de, van de punten die Rijsman uh, aanpakt. Allereerst omdat uh, Piketty, net als uh, Keynes, net als Marx, geen goede kapitaaltheorie gebruikt. Uh, hij verwart namelijk, nou, eens verwart, hij, hij trekt een soort van samen, uh, geld wat je op je paarrekening hebt staan en, uh, ik hoop dat er mocht, uh, machines die in je fabriekshal staan. Ja. Uh, beide zijn kapitaal. Uh, in, uh, in de economische theorie waar hij vandaan komt, uh, is kapitaal uh, een, een nutteloos iets. Je hebt het op je rekening en als je het op je rekening hebt, uh, dan doe je er niets mee omdat je er niets mee doet. Dat is een beetje gedachte bij Keynes, omdat je er dan niets mee doet. Ja. Uh, is er een soort van onderconsumptie, dat zie je overal bij Marx uh, terug. En daarmee schaakt je de economie. Uh, want wat zij niet zagen, is dat op het moment dat uh, een ondernemer investeert in, uh, die kan er namelijk in twee dingen investeren. Die kan er investeren in kapitaal en in de arbeid. Nou, voor allebei heeft hij, uh, heeft hij uh, kapitaal nodig in de zin van geld. Ja. In de zin van geld dat hij besparingen de heeft staan of wat hij, kan investeren daar, wat hij daarmee dan kan investeren in zijn bedrijf. Dat betekent dus dat uh, als een bedrijf winst maakt en dan gaan dan, uh, dus dan de kosten zijn eraf van je omzet, wat hou je over, winst, dat moet dus teruggaan in je onderneming. Wil je zorgen dat die onderneming, dat de kapitaalstructuur overeind blijft? Uh, met die kapitaalstructuur, als die overeind blijft, blijft je ook je productiecapaciteit uh, op niveau. Liever nog, investeer je als ondernemer in je productiecapaciteit, zodat je uh, je productie uit kunt breiden. Dat is één. Twee, uh, op het moment dat je uh, je productiecapaciteit uh, op orde hebt, heb je geld om mensen te gaan betalen. Ja. Dan heb je geld de mensen te gaan betalen en dan kun je dus werknemers aantrekken. En hoe meer je werknemers kunt betalen, hoe beter je werknemers je aan kunt nemen. Nou, uh, vanuit die gedachte, als je vervolgens, uh, net zoals de Piketty zegt, ja, we moeten uh, een belasting op kapitaal gaan heffen. Wat er dan gebeurt is dat uh, op het moment dat jij winst maakt als ondernemer, Stel, je maakt 100 winst en Piketty zegt, je moet daarvan 50 inleveren. Dan heb jij dus 50 minder te besteden aan zowel je kapitaalstructuur, om die overeind te houden, daarin te investeren en om mensen te betalen. Uh, dan wanneer je zei, je gewoon van die 100 winst 100 daarin kunt stoppen. Uh, nou, logischerwijs, wat gaat er gebeuren op je gaat? Je productiecapaciteit terugschroeven ja. of je gaat je arbeidskapitaal terugschroeven. Ja, je bent dan om te investeren in de groei van je bedrijf, zeg maar. Ja, inderdaad. Met als gevolg dat je dan gaat zeggen, oké, okay, ja, ik wil eigenlijk nog steeds wel diezelfde output hebben, ja, hoe, kan ik een, een, een, een, hoe kan ik een betere output leveren door meer te gaan automatiseren, bijvoorbeeld. Oftewel, dan ga je dus die arbeiders uitgooien ten vervuren van machines. Nou, een leuk praktisch voorbeeld daarvan is wat er nu in de Verenigde Staten gebeurt, en dat uh, gebeurt ook inmiddels in Duitsland, waar in de Verenigde Staten in sommige staten uh, nu een minimumloon is ingevoerd, en vervolgens gaan Walmart, Walmart, McDonald's, al, al die goedkope productenbedrijven die gaan over op automatische kassières automatisch bestellen. Dat is 15 dollar of zo, zoiets toch, ja, dat, dat is, dollar is dollar echt dollar gigantisch dollar. gewoon. Ja, het is 15 dollar, dat klopt. Ik bedoel hier in Nederland verdien je soms 8 euro uh, als volwassene voor een bepaald baanje. Uh, dat, dat klopt, ja, even los van de hoogte of dat dat zinnig is of niet. Uh, want, wat je daar dus inderdaad ziet gebeuren is... doordat de druk toeneemt vanuit reogeving... Dit, dit is dan niet per se vanuit een belasting op kapitaal... maar het is wel een belasting op het totaal aantal te besteden... dollars in dit geval ja. en voor duizenden euro's... wat er is voor een ondernemer om te besteden aan, aan zijn productiecapaciteit... en aan zijn arbeidscapaciteit. En wat zie je dus? Ja, een machine is nou helemaal goedkoper. Ja. Dus als je zegt... Uh, ik wil nog steeds goedkoop producten blijven leveren aan heel veel mensen. Dan ga je dus vanzelf de mensen eruit gooien om te zorgen dat je je kosten drukt om nog op hetzelfde niveau te kunnen blijven, of misschien zelfs een beetje te groeien. Maar ik, ik, ik bedoel, ik heb dit argument ook nooit begrepen. Ik, bedoel, ik ik heb economie gestudeerd, ik ben echt geen Nobelprijswinnaar. Ik, ik heb niet deze een master economie gedaan, <lacht> alleen een bachelor. Maar mensen vertellen inderdaad van ja, als rijke mensen geld hebben, dan, dan gebeurt er niks met dat ja, geld. Dat is zo'n rare aanname. Terwijl dan denk ik van dat als... geld dat wordt geleend ja, aan precies. bedrijven die daarmee precies. gaan produceren en werk creëren. Je hebt het idee dat het stil ligt op de bank, terwijl de bank natuurlijk hè, die betaalt die rente aan de rijke mensen. Sterker nog, om uh, om als er de... niks gebeurt met dat geld, kan er ook geen rendement op verdienen. Nee. Nee. Nee, ik, ik, ik heb dat hele argument nooit begrepen. Ik bedoel, dat geld nee. wat rijke mensen op de bank hebben staan, daar gebeurt wel degelijk iets mee. Ja. Alleen, ja, het duurt wat langer voordat dat terugkomt in de economie. Ja, ze zien uh, niet dat het via die bank dus inderdaad weer terugkomt in bedrijven en dus ook bij mensen. Ja, en dat het inderdaad een, een lange termijn investering is in je economie, waarbij je investeert in technologie of inderdaad. Uh... Ja. Nou, belangrijker, als, als er dus voldoende is, investeer dus gewoon daadwerkelijk in mensen en in gewoon nominaal hogere lonen van mensen. Ja. Uh, en dat lijkt me iets waar helemaal niemand tegen kan zijn. Maar eigenlijk wordt dus consumptie wordt eigenlijk bevoordeeld ten opzichte van investeren. Ja. En dus het korte termijn denken feitelijk, waar, waar zij juist economen van betichten. Ja. Uh, ja. Uh, terwijl natuurlijk, uh, voor de volledigheid gezegd, binnen het kader dat Piketty gebruikt, is dat uh, de oplossing die hij voorzaat is een terechte oplossing alleen... Uh, om te kunnen zien of dat zo'n oplossing in de realiteit waarin wij leven, of dat het een goede oplossing is, moeten we, kunnen, moeten we een, uh, een tweede, dezelfde soort kader hebben dat dezelfde problematiek bespreekt. En dat kader, dat biedt Reisman. Uh, en daarom is, dat, uh, daarom is dat boekje zo van belang, dat dat in dezelfde soort simpele bewoordingen eigenlijk, zoals wij er nu over praten, gewoon laat zien... ...dat, dat, uh, dat Piketty gewoon een aantal zaken uh, mist. Waarom kunnen we dat nu zien? Omdat Rijsman, zoals gezegd, een totaal ander theoretisch economisch kader neerzet. En van daaruit de maatregelen uh, laat, laat zien... ...wat voor uitwerking die hebben op het moment dat die wordt toegepast. Ja, uh, in de huidige realiteit. Dus in de huidige niet in een soort algemene nee. theoretische... En hij, hij, hij laat zien wat gebeurt er in de realiteit als ik... In mijn, mijn theoretisch raamwerk uh, de maatregelen van Piketty doorvoeren. Mm. Dus uh, wat gebeurt er dus met andere woorden als Piketty gelijk zou hebben? En dan maar ook andersom, wat gebeurt er als mijn maatregelen in de realiteit van Piketty worden doorgevoerd? En wat zijn zij maatregelen? Zijn maatregelen zijn dus juist, zorg dat je belasting op kapitaal en dan met name voor, uh, gewoon voor normale mensen, dat je dat dus uh, elimineert. Dat je belasting op consumptie uh, drastisch verhoogt, zodat mensen uh, aan de ene kant dus aan en gedwongen worden om minder uit te geven, uh, maar aan de andere kant... Veel meer mogelijkheden krijgen om dat geld wat ze niet uitgeven, kunnen investeren in ondernemingen ja, ja. Uh, in zichzelf. Uh, huizen misschien. Hu huizen, uh, maar he, ga een keer daarna je altijd even beginnen wat je wilde. Ondersteun het idee van familie, van kennis, van vrienden om te gaan ondernemen. ondersteunen ja, en, en, en, en, ...meer van bezit dan uh, van consumptie, zeg maar. Ja, absoluut. Want ja. Uh, uiteindelijk, als, uh, als je daar zo'n... ...een beetje als je daar zo uh, richt, als zo ondernemer... ...zo'n zo zo geldgenererende molen hebt staan... Ja. Uh, ...wat dan je onderneming is... ...wat natuurlijk uh, over gewoon hard werken is... ...en weinig te maken heeft met geldgenererende molens... Uh, dat weten we allebei. Uh, daarom. Uh, maar dan... Uh, ...dan komt vanzelf het geld... Om al die zaken te kopen. Ja. Uh, en dan kun je van, vanzelf kun je gaan, gaan consumeren. Nou ja, want innovatie inderdaad. Hè, want, want investeren is innoveren. Uh, dat zorgt juist weer voor betere productiemethoden waardoor de prijs omlaag gaat. En inderdaad, zelfs ondanks die belasting, je ook weer op hetzelfde niveau zit of misschien zelfs nog wel, wel hoger. Ja, tuurlijk. Terwijl dat natuurlijk lange termijn investeringen, misschien wel voor de maatschappij als geheel zijn, die nooit verloren zullen gaan. Uh, Technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld ja, nou, wetenschap. Nooit wil ik niet zeggen. Ook in China werd al in de 16e of 17e eeuw massa geproduceerd. En, en dat heeft ook nooit echt uh, voet, uh, voet aan het grond gekregen. Uh, maar inderdaad, uh, voor de lange termijn, en voor, voor datgene wat de samenleving is als geheel... Uh, daar, daar is dat uiterst handig voor. Ja, en en, misschien ook probleem als, als, als milieuvervuiling ja. kunnen we daar misschien makkelijker mee gaan oplossen in de toekomst. Want we en we consumeren minder en innoveren zorgt misschien weer voor methodes waardoor we nog schooner kunnen produceren. Uh, ja, absoluut. Uh, dat Klopt. En ja. daar zit dan ook nog een component bij uh, met betrekking tot innovatie. Uh, kijk, er wordt, wordt nu gezegd door de overheid: ja, dit is een goed gebied, je moet hier gaan innoveren. Uh, maar uh, Israël Kiersner schrijft natuurlijk heel mooi over uh, wat is eigenlijk innovatie uh, wat weten we, wat weten we niet, wat kunnen we weten wat we niet weten wat weten we niet wat we niet kunnen weten, wat weten we niet wat we, niet, wat we wel kunnen weten en dan vervolgens de vraag oké okay, als je dan dus een, uh, een ambtenaar bent die moet gaan bepalen wat innovatie is is, is dan zo'n persoon wel degene die uh, die, al die al die vier elementen van weten en niet weten uh, kan zo'n ambtenaar dat weten? Ja, liever iemand die met, met z'n cultuurkleid staat, ja. maar die, die werkelijk in de praktijk bezig is en ziet waar ja, de verbetering ja. mogelijk is en ook ziet hoe die dat kan doen. Oh. En ondernemers ondernemer is daar natuurlijk meer geschikt voor dan een ambtenaar die geld had te Ja, Maar, maar dat ja. is toch ook het hele probleem van Piketty, nog even los van de vraag of zijn theorie klopt, uh, is of zijn oplossing uh, werkt en of het ook in principe een principieel goede oplossing is. Hè? Ja. Want eigenlijk ik zou er nu al twee dingen op in kunnen brengen. Ten eerste, als de overheid belasting heeft, hoe goed is de overheid in het uitgeven van het geld. Ja. He, daar heb ik nog minder vertrouwen in dan dat ondernemers of consumenten doen, want er zit altijd verspilling in, er zit altijd vriendjespolitiek in. Uh, en ten Wel, tweede, voor 50% geloof ik. Ja, dat heeft uh, geloof ik Bas Jacob zo een keer berekend he, dat hij van de welvaartsverdeling uh, uh, 50% uh, daarvan gewoon op gaat aan ambtenaren. Um, maar vooral ook, want hij pleit ook voor een wereldwijde belastingheffing. En dat ja. is principieel heel eng. Dat er geen concurrentie is. Geen concurrentie en je gaat dat dan ook dus een wereldwijde overheid is. Ja, maar kijk nogmaals, dat is dus vanuit zijn, vanuit zijn raamwerk hmm. is dat dus gewoon een goede oplossing. Uh, omdat op het moment dat. Uh, ...dat die oplossing ergens maar ten dele wordt toegepast. Dus stel alleen in uh, Italië, Estland en Zimbabwe, ja dat is leuk, maar dan gaan natuurlijk uh, al die bedrijven die daar last van krijgen... Uh, ...en al die normale ondernemers die er last van krijgen, die gaan natuurlijk naar Litouwen, naar de buurlanden van Zimbabwe en, de, en Italië toe. Ja. dat helpt het niet. Maar, maar ja. de, maar er dus nog... moet je automatisch nee, ja. moet, moet zo'n mondiale uh, belasting invoeren en dus ook mondiaal controleren. Ja, maar, maar er wordt nog steeds uitgegaan van een zuivere overheid die daar geen misbruik ja, van maakt. Uh, en die het beter ontsteekt dan de ondernemers waar het nu ligt. Het uh, die twee zaken, dat weet ik niet of dat Pinky dat zo expliciet zegt. Dat hij, daar, dat hij er expliciet van uitgaat dat daarmee, uh, of, of dat een overheid beter dat geld uitgeeft of niet. Eén, dat is één en twee... Uh, Vervolgens is dan ook nog de vraag uh, of, dat, of dat, dat wel uitmaakt. Want een zeker verlies in zo'n kader is op zichzelf niet heel erg. Uh, waarom niet? Omdat dat namelijk dan de prijs is die betaald wordt voor datgene wat Piketty namelijk voor ogen heeft. En dat is, en dat is niet uh, communisme of zo, op zichzelf, maar, maar dat is het bewaren en bewaken van. Democratische rechtsstaat door middel van het terugdrijven van economische ongelijkheid. Nou, en dat bereikt hij gewoon met het theoretisch raamwerk wat hij gebruikt. Dat, dat dat in de realiteit, vanuit een ander raamwerk overigens, en in wat mij betreft de realiteit, uh, leidt tot enorme uh, gelijkheid, maar wel armoede, vandaar de titel, uh, ja, dat mag evident zijn. Of een dictatuur. Het, nee, het, het moet sowieso een dictatuur worden. Het, uh, het moet uiteraard een dictatuur worden. Ja. Dat kan niet anders. Want hoe wil je anders? En mensen gaan dan schilderijen verbergen, et cetera, et cetera. Op een gegeven moment is er geen kapitaal meer. Wat ga je dan doen? Het uh, voorbeeld dat ik net gaf, als, uh, als je normaal 100 winst hebt en 50 afdragen. Ja, en je, gaat, je gaat echt niet elk jaar voor 100 werken als je de helft aflevert. Nee, dan ga je gewoon voor minder werken. Ja. Dus die, die opbrengst is één keer heel hoog, maar uh, is dat de keren daarna ook zo? En uh, lange termijn zaken worden wat dat betreft ook niet, niet echt meegenomen in, in zijn werk. En dat is iets wat, uh, wat de reisman dus wel heel goed doet. Die laat gewoon die lange termijn structuur zien, en ook waar jij eerder aan refereerde. Uh, kapitaal, investeringen in je bedrijf, zowel in loon als, uh, als, als kapitaal, dat zijn gewoon investeringen voor de toekomst die ook bijdragen, op wat voor manier dan ook, aan uh, de samenleving waarin uh, die investeringen gedaan worden. Het van de algemene welvaart ja, absoluut. op lange termijn. Ja. Ja. Oké, okay. dus uh, we moeten allemaal je, je boek gaan lezen. Je, je hebt hem al vertaald en hij is al uitgegeven? Uh, hij is vertaald en uitgegeven al uh, in 2014. 2014, 2014. Helemaal uitverkocht. Uh, dus dat is leuk. Uh, dus nu, nu moeten wij naar een antiquariaat om jouw boek te halen? Uh, nou, <laughs> dat, dat hoop ik niet. Uh, het zou ook wel leuk zijn. Maar belangrijker. Uh, kan, uh, ik weet nog niet eigenlijk hoeveel ik er nog niet van kan zeggen. Maar uh, het wordt in ieder geval binnenkort uh, opnieuw uitgegeven bij drukkerij in Nederland. Namelijk bij de Blauwe Tijger. Ja. Uh, en als het goed is, staat hij daar in de voorjaarskatalogus. Uh, dus dan zal hij op een gegeven moment wel in, uh, op wat meer plekken in Nederland te koop zijn. Okay. Dus dat ja. is vanaf maart. Ja. ja. Het is ook wel mooi trouwens hoe zo'n project leidt tot. Uh, uh, ja, toen wij hadden toen daaraan begonnen in augustus 2014, niet per se gedacht dat Orno zo'n normale uitgever uh, dat zou doen. Dat het, in eerste instantie gewoon zelf geregeld, okay. uh, via, via een vriend uh, van mij. Doe zelf in eigen beheer uitgegeven en, en, uh, en, uh, we, we hebben wel al zijn kanalen mogen gebruiken, wat ontzettend aardig was. Ja. Ja. Uh, maar inderdaad, nou, we hebben wel gewoon uh, met z'n tweeën uh, daar uh, gewoon alle kosten zelf gedragen. Okay. En uh, daar ook zo Kiet op gespeeld, dus dat is prima. We uh, waren uh, verbazingwekkend snel alle, alle exemplaren kwijt, dus leuk. Ja. En uh, er komt er binnenkort nog een e-book uit? Want ik lees te wel erg naar e-books, moet ik zeggen. Uh, dat vind ik een hele goede vraag. Uh, <laughs> daar heb ik het eigenlijk nog niet over gehad. Uh, althans niet met de nieuwe uitgever. Bij de vorige was het zo, die zei, ik weet niet hoe het nu werkt of, of waarom dat zo werkt. Maar die zei, ja, je moet als e-book in Nederland dezelfde soort prijs hanteren als het echte boek. Ja, ja, want dat is de ja, minimumprijs, hè? Voor ja. uh, omdat je nou een bepaalde minimumprijs hebt. Uh, en ja, waarom zouden mensen in hemelsnaam voor 10-cijferig... Uh, voor, uh, voor, voor allerlei bits en bytes en een en 0 waarom zouden ze daar iets bedrag voor gaan betalen? Uh, dat doet dan één iemand. En die knalt hem daarna uh, gewoon gratis online. Ja, ja. Toen dacht ik deels van, ja... dat is eigenlijk toch al het idee wat, wat we in het begin ongeveer hadden. Uh, wat dan veranderd werd in een, in een echt boek. Uh, maar ja, misschien is dat toch net iets minder leuk dan... Uh, maar goed, het is wel een goede. Ik zal er even naar vragen of dat wat gebeurt, hoe dat zit in waarom of waarom niet. Ja, ja. Dat dus ook, is, uh, ook een, een van de wetten die voor mij uh, heel snel mag worden afgeschaft. Het feit ja. dat er uh, voor boeken een minimumprijs aanwezig moet zijn. Ja, ja wat gek is, dat er volgens mij een e-box, als dus dat het op 21% Ja, want dat is wordt als software gezien. Uh, ja, precies. Dus ja. dezelfde prijs ook maar nog. Met een andere belasting. Ja, nou. dus. ja, dus ja, dan niet. nog ja. een, ja. een ja. Keer meer in de overheid. Ja. Uh. Ja, dat kan je wel overlaten. Nou, we zitten een beetje richting. willen bespreken. We zijn heel democratisch. Kun, kun je misschien nog ja. iets, uh, iets vertellen over greatstone.eu? Wij gaan daar volgende week de hoofdredacteur uh, van interviewen. Ja. Maar daar schrijf jij zelf ook voor voor die website. Klopt. Uh, is recent opgericht en uh, wordt ook nog wel eens het, uh, uh, het, het Europese Geen Stijl al genoemd. Brightboard uh. alternatief. Uh. Ja, die, die namen die, die, die kloppen denk ik deels. De bedoeling van, van Timon is, maar daar zal hij jullie dan meer over vertellen. Is om, eigenlijk, is om een gat te vullen tussen Breitbart en, en Politico. Uh, waarin uh, en bij Politico zit eigenlijk een soort... Politiek verantwoord, ik zou bijna zeggen politiek correct, uh, verslaggeving. Overigens wel gewoon vaak heel goed to the point en, uh, en direct, maar wel ook overduidelijk vanuit een, eigen, een bepaalde eigen, eigen voorkeur. Uh, Breitbart heeft in die zin ook veel meer een soort linkdump-achtige uh, opzet, die in die planten gewoon artikelen en, en doen daar zelf niet zo heel veel aan. Mm -hmm. um, en wat je dan dus mist is uh, meer, aan de, meer aan de rechterflank uh, van het, uh, voor zover dat überhaupt bestaat, het, het Europa-brede discours. Uh, een site die gewoon een beetje daar, daarin kan prikken, uh, die, daar, die daar een, een tegenwicht of een nieuwe stem of een andere stem kan laten horen, met een ander perspectief. En uh, ik, ik denk persoonlijk dat dat heel veel potentie heeft. Uh, ik ben er ook uh, wat dat betreft niet voor niets uh, bij gaan zitten. Ik ben ook wel blij. De shout-out kan ik er ook meteen doen dat uh, Timon uh, me gevraagd heeft. Uh, en ik, ik, ik, denk dat, ik denk dat er echt een markt voor is. Uh, niet zozeer op, uh, op golven van, van populisme. wat overal de kop op doet. zodat je met een rechtsgeluid nu makkelijk ergens binnenkomt. Uh, maar meer in die zin van. ga nou eens gewoon eens uh, consequent. en conscientieus kijken naar wat er gebeurt. Dus niet alleen in de waan van de dag met. Wat, wat wil ik zelf heel graag zien, maar ook gewoon de inconsistentie die, die, die zich gewoon uh, voor onze ogen uitspeelt ten aanzien van EU-beleid, ten aanzien van nationale politiek, ten aanzien van economisch beleid, uh, ten aanzien van wat mensen willen en niet moeten of willen of willen moeten of moeten willen. Uh, daar is zoveel, uh, ja, nou, misschien ook zelfs wel onzin wat er uitgekraamd wordt door. Uh, Overigens verder heel verstandige mensen. Maar het is ook fijn als dat gewoon een keer belicht wordt dat er heel veel mensen in, in, in, met name Europa brede dus EU-politiek zeggen. Dat het gewoon uh, inc incoherent is in de zin dat zij telkens op, op politieke gronden uh, hun standpunt wisselen. Terwijl eigenlijk juist zo'n EU zou gewoon een consistente brede lijn uit moeten zetten. Dat doen ze deels ook, maar dat is misschien leuk voor een andere discussie. Maar ten aanzien van politiek en ten aanzien van wat mensen vragen of dat ze nou links of rechts zijn binnen de EU, zijn ze wat inconsequent. En dat kan deels ook niet anders door de vele culturen waaruit de hele EU bestaat. Maar te pretenderen, nee wij zijn de EU en dit is gewoon goed. Ja, dat, dat is hopeloos uh, achterhaald en arbeids. En uh, in die zin denk ik uh, dat Gatestone Stone een enorme goede, goede aanwinst kan zijn. Ja, want ik, ik, ik heb er even zo de afgelopen dagen omheen gescold. Uh, als we toch de vergelijking moeten maken met geen stijl, denk ik wel dat het een stuk feitelijker is en een stuk minder sensatiezoekend. Uh, is er een mogelijkheid dat er reageren op de website? Uh, o als het goed is wel, ik zie met enige onregelmate uh, dat er nieuwe comments geplaatst worden. Ik, ik moet eerst zeggen, ik ben, uh, ik ben voornamelijk schrijver, over de, over de redactie en over de moderatie. <lacht> uh, daar heb je volgens mij dus volgende week iemand voor die dat gewoon echt fantastisch kan vertellen. Ja. Uh, volgens mij is die mogelijkheid er. Ga dat ook vooral doen. Uh, deel dat ook vooral met mensen waarvan je hey, denkt, misschien vinden zij dat ook interessant. Uh, ik denk ook wel dat het zo dus ook overigens een bewuste opzet, dat het uh, niet, niet een, uh, niet dat geen stijl altijd provocerend is, er wordt natuurlijk wel vaak zo neergezet, uh, maar ja, de waarheid, het kan misschien provocerend zijn, maar het is nog steeds een, een bepaalde waarheid. En... Ja, er worden ook geen stijl natuurlijk ook heel verschillende stukken geplaatst, sommige echt uh, puur provocerend, andere weer, ja, zo staat er ook ineens een essay van, uh, weet ik wat. wat, wat wat langer is, en wat serieuzer, en, ja, die, die, die, die ruimte die is er bij ons ook. Uh, dus dat gaat er zelf komen. We zijn nu natuurlijk vooral bezig om te kijken: hé hey jongens, hoe werken wij met elkaar? Kunnen wij het echt? En volgens mij lukt dat nu ook al. Uh, kunnen we gewoon lekker elke dag de content eruit knallen? Ja. En, uh, en, en dat vind ik wel leuk om te zien. Ik ja. vind uh, het is leuk om daar, uh, daarbij te zijn en dat in ieder geval een beetje mee op te bouwen. Ja. Belangrijk is ook om even te doen: het is Engelstadig en het Europa. Ja, het is dus we pakken nieuws, dat is uh, goed dat je dat zegt, we pakken, uh, het gaat dus niet zozeer over Nederland of over de EU, hè, wat, wat er daar wel of niet gebeurt, ja. uh, maar alles wordt besproken uh, uit Oostenrijk, uit Duitsland, uit Frankrijk, Italië, Spanje, uh, Tsjechië, gewoon alle Europese landen die ook lid zijn van de EU, ja. uh, uit, uiteraard zou ik bijna zeggen. Uh, maar nou goed, we doen natuurlijk ook Zwitserland en Liechtenstein als het uh, nodig wordt. Ja. Uh, of Of uh, land wat er dadelijk, uh, wat mij betreft, gelukkig uitstapt. Uh, ja, dus het is echt pan-Europees, zoals ze dat noemen. Uh, heel Europa wil je eigenlijk vatten, ja. zonder dat het over politiek Europa per se heeft uh, te Het Politieke Europese Unie. Ja, het gaat over het continent Europa, waar, waarin natuurlijk nog de EU als een soort uh, anachronistische ook gewoon een belangrijke rol speelt. Ja. Uh, ik zou graag zien dat die rol uitgespeeld is, maar ik, kun je natuurlijk niet ontkennen dat het gewoon een belangrijke rol is die er nu gespeeld wordt. Al was het maar dat ze zoveel uh, naar zich toe gedrukt hebben. Ja, absoluut. Ja, ik denk ook dat het gewoon even tijd nodig heeft om een, uh, een uh, lezerspubliek op te bouwen. Jullie zijn nu twee, drie weken online geloof ik. Ja, klopt. En uh, nou, Wat mij opvalt, dat, dat vond ik dan toch altijd wel leuk om te zien, op het moment dat je gewoon zegt, we gaan ergens aan beginnen. Er komt altijd, en zeker op internet natuurlijk, er komt altijd een, een publiek op af. Uh, ik moet eerlijk zeggen, ik zou niet weten wat dat publiek is in dit geval. Uh, er zijn natuurlijk mensen die een beetje thuis zitten, zitten in het internetten. Maar het uh, <laughs> komt, komt altijd het publiek op af. En het leuke is, we zien ook gewoon dat dat langzaam groeit. We zien ook met, uh, met retweets uh, op Twitter. We zien op Facebook reacties uh, likes het ja, zijn nou, natuurlijk allemaal geen miljarden aantallen, hoeft ook niet uh, na twee weken. Maar ik wil duidelijk gewoon zien dat er langzaam wat meer uh, tractie komt. Ja. Uh, nou, dat is op uh, zich al gauw, voor uh, jullie een paar weken uh, uh, we ja, bezig zijn, dan is het toch wel een beetje eigen publiek aan het ontwikken. Uh, klopt, maar uh, ik denk ook dat dat niet heel vreemd is, uh, omdat datgene wat er geplaatst wordt, precies wat jij al, uh, al aanstipte. Het is, het is, wat er staat is feitelijk. Uh, en het is, uh, laat het zo zeggen, af en toe licht ironisch. Ja, ja precies. Nou, dat is persoonlijk een, een stel waar, uh, waar ik wel van houd om, om dat te schrijven. Ik wil niet zeggen dat mij dat persoonlijk goed lukt, maar dat is ook met de insteek van Timon van Om daar weet je, uh, een zekere Britse scherpte in, uh, in te hebben. Zonder meteen uh, filijnt te worden of, uh, of af te katten. Ik denk dat dat, uh, ik denk dat, dat heel goed werkt. Ja, nou. Een beetje tong in dat is wel goed uh, inderdaad. Ik, uh, ja, ik blijf het sowieso vooral met uh, ja, Volgende ik, week gaan we met Timon uh, natuurlijk uitgebreid over Western ja. Europe. Uh, en ja. Dus uh, luister ook zeker volgende week mee naar deze podcast. Uh, inderdaad uh, beste luisteraar. Uh, beste luisteraar, met u wel nemen uh, we gaan we het afkomen als je niks. Ik geloof dat de piepers uh, zo meteen op tafel komen. Dus, uh, ja, de piepers komen zo op tafel. En, uh, Heerlijk. Ja, dus... Bedankt uh, voor het luisteren. En uh, zorg ervoor uh, dat je er volgende week gewoon uh, weer bij bent. En bedankt uh, Willem voor dit respect. En wie weet, uh, met uh, andere onderwerpen een andere keer. In de toekomst. Graag gedaan. En tot de volgende keer. Ja, tot, bedankt voor het luisteren.